Lekker, oma. Die friet. Lekker dik. Wat zeg je, jongen? Dat ik die frieten van u zo lekker vind. Wat zeg je? Ik zeg dat ik uw frieten lekker vind. Lekker dik. Wat? U heeft lekkere dikke frieten. Auw! Rot, jong. Dikke frieten! Lekker, oma! Die frieten! Lekker dik! Wat zeg je, jongen? Dat ik die frieten van nu zo lekker vind! Wat zeg je? Ik zeg dat ik die frieten lekker vind! Lekker dik! U lekker lekkere dikke frieten! U lekker lekkere dikke frieten! Oh, John. Lekker oma, die friet! Lekker dik! Wat zeg je jongen? Dat ik die frieten van nu zo lekker vind! Wat zeg je? Ik zeg dat ik de frieten lekker vind! Lekker dik! U heeft lekkere dikke frieten! U heeft lekkere dikke frieten! U heeft lekkere dikke frieten! U heeft lekkere dikke frieten! Auw! Ach Lekker it out, ma! If we sexy, it in, what's next? Let it in, if Ik hebben er een lekkere